Met Stefan Konduur. Wat een studio in huis en een zendmast op een geheime plek. Misschien had je dat wel vroeger. Dat is hoeveel eterpiraten wekelijks plaatjes draaien. Nu nog steeds ook. De cultuur van de piratenmuziek is vorige week officieel erkend... als immaterieel erfgoed in Nederland. Het vindt voornamelijk in het noorden en oosten van Nederland plaats. Daar groeien veel mensen op met de piratencultuur. Misschien jij ook wel. Naast nou, dat het gezellig is om plaatjes te draaien met je vrienden, is er voor eten praten nog een belangrijke reden om zelf radio te maken. Als je gewoon een radio aanzetten, het is geen piraat, het is allemaal hetzelfde. Radio NL en 100% NL, dat heeft allemaal niks met uh, geen muziek te maken. Het nee. is geen mooie muziek, nee. Het nee. is gewoon uh, symbolmuziek, noem ik dat. Ja, kermismuziek. Kermismuziek, ja. Ja, noem het maar af. Ik vind ik niks. Ja, het is toch echt de piraat wat bepaalde muziek draait... wat echt ontbreekt op de uh, commerciële zenders. Kijk, de etenpiraten aan het woord. Die etenpiraten missen dus vooral hun muzieksmaak op de Nederlandse radiozenders. Maar zij zijn niet de enige die het idee hebben dat er iets ontbreekt op de radio... Want vanaf volgend jaar komen er twee nieuwe omroepen bijvoorbeeld bij... die Breiden een nieuw geluid willen laten horen. Ongehoord Nederland en Omroep Zwart. Die vertellen bij de NOS wat er volgens hen op dit moment nog ontbreekt. Op de radio ook. Het gaat al lang niet meer alleen over radio, tv en online. Het gaat over heel veel mensen die willen zeggen van... hé, hey, hier ben ik, ik besta ook. Ja. En ik tel ook mee. Dus ik wil mezelf graag terugzien of terug horen. We hebben bijvoorbeeld het Zwarte Pietersjournaal, wat andere omroepen absoluut niet hebben. We zijn heel kritisch naar massa-immigratie, wat andere omroepen niet eens meer durven aan te raken. En we zijn heel kritisch naar de toenemende macht van de Europese Unie. Nou, nieuwe geluiden hier op deze zender ook vanaf volgend jaar. Vroeger waren hoorspelen enorm populair. Bijvoorbeeld ook op de radio met acteurs, speciale geluidseffecten en muziek... Er werd er een heel verhaal verteld aan de luisteraar. Vandaag de dag zijn die hoorspelen een beetje in de vergetelheid geraakt. Dat is jammer. Ook muziekologoog Philomeen Lelieveld pleit ervoor... om hoorspelen weer terug te brengen op de radio. Het vertelt bij Focus hier op deze zender... dat sommige verhalen dan wel een beetje aangepast moeten worden. Ik ben bezig met een kinderhoorspel... En uh, in dat kinderhoorspel zijn bijvoorbeeld alle hoofdrollen zijn, uh, zijn door jongens bezet. Nou, Dat zou je nu nooit meer doen. Je zou het veel diverser maken. Je zou meisjesrollen inschrijven. En, dus het kan best zijn dat je bij een remake... dat je daar dan toch een klein beetje moet gaan aanpassen. En dat er een arrangeur nodig is, is of een be bewerker, of een dramaturg die meedenkt hoe je het verhaal in een eigen tijdsjasje kan gieten. Het doel van mijn onderzoek is uiteindelijk... om te zorgen dat er weer stukken opnieuw worden opgevoerd of opnieuw worden uitgezonden. Eigenlijk om het muzikale erfgoed, gewoon de, de kwaliteit die door de voorgangers van, van de componisten van nu gemaakt is. Uh, wat daar goed aan is, is gewoon leuk als je dat en, en belangrijk dat je dat in het collectieve geheugen houdt. Nou, zomaar zijn een aantal voorbeelden van dingen die missen op de radio. Verschillende meningen van alle kanten in de maatschappij de Nederlandstalige muziek, zoals de etenpiraten dat graag terug willen horen... Ja, en hier een goede afspiegeling van verhalen. Dan nou ben ik wel eens benieuwd hoe jij daarover denkt. Wat mis jij nog op de radio? Luister jij bijvoorbeeld graag naar volkmuziek? Wordt er dat nauwelijks uitgezonden? Heb jij behoefte aan nog meer sport op de radio of nog meer theater? Of mis jij een bepaalde maatschappelijke stroming op de radio? Laat weten wat jij mist op de radio. Tot zes uur mag je dat nog doen via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken...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 What don't have now will come back again. You got and you go in your own way. Noah and the en The Wil moet ik goed blijven zeggen. l i -F e g s o n Life goes on. Goes on. Goedemorgen. Het is 17 minuten voor zes. Het is de extra vroege ochtend show van... Maandag 19 juli, de laatste week gaan voordat we de zomerstop ingaan en wij plaatsmaken voor de Olympische Spelen. Greet, laat daarover weten. Fijn dat je er weer bent. Ik heb gehoord dat er een hele maand geen gaan is. Wat komt, wat erg en waar komt, waardoor komt dat? Ik ben, even kijken, even kijken, ik ben 80 jaar en ik ga jullie enorm missen. Nou, wat lief, uh, Greet. Ja, dat klopt. We zijn er even een aantal weken uit. Want uh, de zomerspelen komen eraan, de Olympische zomerspelen. En daardoor kom je hier uh, nou, veel sport op de radio tegen. En ook door geweldige presentatoren gepresenteerd. Dus jullie gaan het helemaal niet slecht hebben. Uh, maar in ieder geval even geen gaan. Maar dan mogen jullie uh, in ieder geval ook je mening even weer opsparen. En dan kunnen we vanaf ergens in augustus weer samen daarover praten. Maar dat is nog niet gezegd. We zijn er nog de hele week, in ieder geval tot vrijdag. Tot en met vrijdag. En we hebben het over de radio. Want wat mis jij nog op de Nederlandse radio? Is dat jouw muziek? Is dat de mening? Wat is dat? Je mag je mening delen. Via 0800-1121. Nico laat weten in de Radio 1-app. Ik mis positief nieuws op de radio... Jeroen zegt, waar is het hoorspel Radio Bergijk eigenlijk gebleven? Waarom is dat opeens gestopt? Dat was pas een mooi hoorspel. En Robert Klopman die zegt, ik luisterde vroeger altijd naar de piraten. Een goede oude tijd. En als er een leuk liedje kwam, opnemen met een cassettebandje. Kijk, dat zijn de verhalen. Nou, wat mis jij op de radio? Je mag je verhaal delen. Dat heeft Ron ook gedaan. Ron, goedemorgen. Ja. Goedemorgen Ron, ben je daar? Ja, hier ben ik. Ja, ik luister half naar mijn hoofdtelefoon en half hallo. Uh, <laughs> Ja, hallo. Ja, ja de radio. Ja, ik, nou hoor ik me dus. Want ik luister ook uh, met de ene oor op een hoofdtelefoon... en een andere oor heb ik de ah, oren in de hand. Dus ja, ja en dan er zal wel één vertraging dan de op de zitten. Ja, ja. Ja, vertel, wat is, is jij wel... op de radio? Nou, uh, dat ik vind dat sommige documentaires... Uh, moeten onderbroken worden door sport... En ik vind dat, daar, uh, ja, dat ze daar misschien uh, veel beter dat themakanaal van uh, NPO Solar Jazz voor kunnen gebruiken. Of zo, dat je daar meer documentaires op zou moeten kunnen zetten. Hmm. En dan kun je er ook hoorspelen op, uh, hoorspelen op zetten. Ja, dus jij mist eigenlijk wel een soort hoorspelen documentairekanaal. Ja, want, uh, en ik vind dat nu soms uh, documentaires of bijvoorbeeld... Een uh, heel goed voorbeeld was Vroege Vogels. Die het gewoon een keer verstoord omdat er toen uh, hockey of zoiets was. Nou, en dan is dat heel storend als er een, uh, een, een diepergaande programma is... of iets over de natuur of wat dan ook. Of als bijvoorbeeld de onvoltooid verleden tijd komt van de VPRO... dan is dat heel irritant als er dan een schreeuwende sportdingen uh, doorzit. Dan denk ik wel, ja, ze zijn het dan maar net zo goed komen sporten op. Net als dat jullie volgende week die Olympische Spelen doen. Ja, ja, ja, ja, ja precies. Dus ja. Jij... Hij zegt, uh, als je dan kiest voor die documentaire, als je dat de ruimte geeft, dan moet je dat ook wel helemaal laten horen en niet gaan onderbreken, omdat nee. er een actuele sportwedstrijd doorheen moet komen. En ik, ik, zeg op mijn beurt, uh, net als dat jullie de volgende week niet meer zijn, of andere programma's op 1 niet meer door kunnen gaan, dan alleen maar voor de, uh, voor de, voor het sport. Ja, nou dat kan. Maar zet die, uh, parkeer die, uh, want er wordt nooit naar de mensen geluisterd, parkeer dat soort programma's, uh, net als, uh, het het RADIE-journaal, tijdelijk op een andere zender, op, op, op die Sol Jazz, die wordt toch alleen maar voor non-stop gebruikt. Het lijkt wel of muziek alles moet zijn, omdat dat goedkoper is, dan, uh, goede informatie. Ja, nou, dat deel ik met je. Um, ja, de, maar er een keer iets gebeuren. Geerte, Geert die zegt, ik wist eigenlijk helemaal niks op de radio... want die podcast die biedt al genoeg. Dat heeft de voordeel dat je dat later terug kunt luisteren omdat je dan uh, uh, zelf kunt bepalen wanneer je het wil luisteren. Want dan ben je niet afhankelijk van een tijd. Ik bedoel, uh, uh, nou ben ik toevallig vroeg wakker, maar ik luister ook wel eens. samen gaan terug, alleen ja, dan kun je niet meedoen. Kijk, zijn er programma's waar je mee moet doen? Ja, dan moet je nu wel luisteren. Ik bedoel, anders ik kan nou niet vanavond bellen uh, nee, om op uw programma nee, nee, te reageren. Dus dat ligt aan net maar wat het is. Ik bedoel, is het iets waar uh, luisteraars in betrokken worden, dan moet je er op dat moment uh, live bij zijn. Ja, ja en dan die piraten. Ja, wat ik daarvan vind, dat uh, ik bij ons zit er ook eentje Mexico FM. Ik luister het wel eens even omdat ik iemand ken uh, op mijn werk, maar ik vind het zo. Ik vind het niet meer zo nodig eigenlijk. Want uh, daarbij als je op de FM zit, dan riskeer je ook een boete. Dus doe het gewoon op internet. En dat heb ik ook al steeds gegeven. Ja, Het heeft geen zin meer om op FM te zitten uh, tegenwoordig. Uh, en Radio de, Mexico FM is ergens in de, in de buurt van de bos volgens mij. hè? Ja, en uh, bos is echt. Ja. Uh, ja, ik noem het eigenlijk zodra een beetje B-muziek. En dan de manier waarop ze presenteren. Mensen die zich een, een bijnaam geven van een bekende diss En dan denk ik. Ja, Goed, als ze dat leuk vinden, moeten ze dat doen. Maar ik zou zoiets uh, gebruiken daar dan het internet voor. Maar ik kan het wel begrijpen omdat het ook best veel geld kost. Maar ja, als je dan bent, ja, dan krijg je een keer dat je opgepakt wordt. Ja, is dat ook part of het spelletje? Wat zegt diegene daarover? Uh, wat bedoelt hij? Nou, ja, dat, is, dat hoort er natuurlijk een beetje bij. En uh, je die, probeert zo lang mogelijk ook onder de radar te blijven, lijkt mij, voor de politie. Ja, maar het is eigenlijk niet meer zoveel aan. Het is nog iets wat leeft van de jaren 60, 70, 80 of zo. Toen waren er heel veel van die piraten. En dat was ook op antwoord uh, de tijd dat die zeezenders gingen verdwijnen... Ja, en ja, dat ja. we over zo'n drie de EO op vrijdag had. Toen kreeg je heel veel van die landpiraten. Ja, ja, ja. ja. Nou oh, goed, duidelijk. Ron, dankjewel. We gaan eens kijken wat de andere luisteraars nog meesten op de radio. Blijf ja, okay. daarvoor naar luisteren. Leuk om ook te horen dat je gaan uh, terugluisteren, uh, s'avonds. Dat wist ja, ik niet ik, dat, ik dat ook, dat ook wel, want Ja, soms ben ik niet wakker. En dan ben ja. ik toch, uh... Alleen, het zou iets eerder in de podcast moeten komen. Want ik moet om zeven uur al weg. En dan, als ik ah. het om half zeven zou kunnen ophalen... dan kan ik het nog terugpakken. Uh, ik, uh, ik schuif met je mee. Ja, oké. Okay. Okay. Bedankt. Fijne ochtend. Luc Herman zegt naar mijn mening... mis ik vooral durf en vernieuwing op de radio. Scherpe randjes Studio Brussel... Belgische radiozender, heeft dat wat meer. Maar over het algemeen horen we dezelfde muziek binnen de lijntjes. Dat vind ik jammer. Veel wordt bepaald aan de hand van de geme grootste gemene deler. Andere onderdelen mis ik ook, maar daar gebruik ik tegenwoordig de podcast voor. Dankjewel voor je appje. We gaan kijken naar Piet. Of nee, eerst naar uh, Vezelin. Wat een mooie naam. Goedemorgen. wie? Oh. Vezelin? Félicien. Fé ah wie oui, bonjour. Goedemorgen, ik zei het ja, ja. verkeerd. <laughs> Goedemorgen, vertel eens, wat mis jij uit de radio? Uh, ja, ik, ben, ik zit eigenlijk. Ik, ik, ik, ik, ik moet altijd vang bij een, een radio zitten, anders voel ik me ongelukkig. Ah, oh, wat maar mooi. Ik, ik, de, de, de uitknop is ook belangrijk, dat je hem uit kan zetten. Ja. Dus voor, ik noem maar iets, reclame, zeg maar, dat heb ik een hekel aan. Is... Maar ik, uh, ik, wat ik mis op de radio, dan uh, een goed jazzprogramma. Oké. Okay. En, uh, en, ik noem maar, uh, uh, ja, dat, dat was vroeger was het uh, nog uh, meer aan de orde, geloof ik. Ik ben uh, inmiddels 77. En ik heb goede herinneringen, heb je ooit gehoord van die, ik weet, ben je liefhebber van jazz? Nou, ik moet toegeven dat dat niet helemaal iets is wat ik vaak opzet. Nou, het gaat om. Uh, nu moet ik zal een paar namen noemen. Johnny Rollins, uh, uh, Theronius Monk en, en, en uh, Mingus. Dat zijn die uit de jaren. Uh, uh, top. Uh, uh, dus topjaren uit de jaren 50, jaren 60. Er werd uh, ongelooflijk mooie jazz gemaakt. Ik luister ook graag naar, niet alleen jazz hoor, naar de klassieke zender. Weet je uh, uh, NPO 4. Mm -hmm. Radio 4. Ja, daar luister ik ook vaak naar, maar daar heb je ook ongelofelijke troep, hebben ze er erop, weet je wel? Dus niet om aan te horen. Ja, ja. Ik ben natuurlijk gespecialiseerd in een beetje een kwartet, een beetje kamermuziek, zeg maar. Ah, ja. En, ja en, en, komt... en we hebben bijvoorbeeld wel nog een soort themakanaal, soul jazz, maar jij vraagt, daar, daar hoor ik dat niet terug. Ja, uh, ik, uh, ben ik goed te verstaan op Zeker? de telefoon? Zeker. Ja, ja. ja? Ik heb een nieuw telefoontje, dus moet ik even onwennen nog. Hè? <laughs> nou, u bent hartstikke goed te verstaan. Uh, hoorde je, u ook wat ik, ik zei? Ik goed verstaan, ja, ja. Maar uh, dat, door, ik weet niet of dat je het door, door kan krijgen... dat, dat er iemand... Uh, dat gewoon even... Uh, dat er uh, die jazz dus ook voor de jeugd belangrijk weet Je, wel? je had het toch over dat mooie programma over het onderwijs? Mm -hmm. Nou, dus als je die, die jazz... Dan moet je gewoon de jeugd mee... mee hoe noem je dat? Mee, in, uh, Meer in aanraking mee, mee laten komen. Ja, tennis hè? Ja. Jazz. Nou, en daar zou een goed jazzprogramma bij helpen. Dankjewel dat je even belde. Oké. Okay. En een fijne ochtend uh, alvast. via ja. 0800 1121 mag je laten weten wat jij mist op de Nederlandse radio nog. En je kan dat ook uh, laten doen in de Radio 1-app. Piet, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Stefan. Ja, ik, ik denk dat de, de vernieuwing missen de, de, de nieuwe paden die de radio altijd op termijn in de toekomst in moet slaan. Denk aan Veronica, de, de piraat die uh, als schip op de Noordzee Nederland veroverde en die gewoon de vernieuwing uh, op de radio heeft gebracht in die tijd. Dus ik denk dat het slim is dat ze de piratenzenders gaan legaliseren... en dat ze bepaalde frequenties openzetten... om piraten de kans te geven om, om hun verhaal en hun radio te gaan maken. En daardoor wellicht buiten de geëigende gebruikte... Paden die regulier en gangbaar zijn op te gewoon in het radiolandschap... dat die nieuwe wegen kunnen hmm. openbaren voor, voor iedereen. Wat is het nu te veel een, teveel een, een eenheidsworst aan het worden? Nou, je moet nooit gezapig zijn in het heden... want uh, tijden veranderen en zaken gaan gewoon in de toekomst anders lopen. Dat is onontbeerlijk. Dat hoort, dat hoort bij de ontwikkeling. En zo, als je die nieuwe uh, frisse wind toelaat tot je bestel... krijg je nieuwe ideeën waarvan de reguliere zenders kunnen zetten. Nou, dat, dat is een schot in de roos. Dat gaan we ook oppakken. Hè, laten we wel zijn. Gaan is gewoon een schot in de roos geweest. Want uh, zeg maar, de gewone luisteraar uh, komt aan bod. Ja. En dat is sowieso al uniek in Nederland. Maar ik bedoel, het is uitgesloten dat alles bij hetzelfde blijft. Dus die verandering die, die moet een ieder toelaten. En, en zo kom je verder, zo blijft het sprankelend. En zo blijft de radio altijd, uh, zeg maar, gewild. En, uh... en, ja, en onderscheidend en vernieuwend dus. En denk jij wel dat die pioniers er nog zijn? Uh, nou... Ik heb er geen idee van, want uh, ik, ik uh, heb niet zoveel tijd om naar de radio te luisteren. Maar, maar je begrijpt, Stefan, dat dat voor de algemene ontwikkeling als hoeksteen ook mede voor de radio belangrijk is. Dat er, dat er nieuwe smaken toegelaten worden, niet, niet steeds meer ja, ja. van hetzelfde. En dat is eigenlijk ook op de tv. Met al die buitenlandse zenders. En dat mensen uit duizend zenders kunnen kiezen. Dan pakt de tv hier en daar ook wat van buitenlanders op. Die denken: dat zijn goede formules, dat gaan we ook doen. Ja. En zo hou je die vernieuwing in stand. Dat, dat moet je toelaten. Ja, je dus op die manier. Er wordt natuurlijk kritiek geuit misschien op nieuwe omroepen die het bestel binnenkomen. En jij zegt eigenlijk dat ze alleen maar goed. Is. Want daar leren ook andere omroepen weer en zo pas je en zo ontwikkel je steeds nog door. Ze zijn super gemotiveerd, die mensen, ja. want die doen het als hobby, als, als een soort levensopvatting. Dus de, die brengen vernieuwing. En ik bedoel, je kunt niet alles verbieden uh, in Nederland. Uh, je moet nieuwe geluiden enzovoort, moet je de kans geven om zich uh, uh, zeg maar te openbaren. Staat genoteerd. Dankjewel. En een fijne ochtend, Piet. Ja, jij ook, Stefan. Want we gaan uh, nog even naar Hama. Hama, goeiemorgen. Goeiemorgen, Stefan. Wat uh, mis ja, jij op de radio? Ik mis, uh, ik mis programma's over uh, echt... Uh, Albo op tv, hoor. Over uh, allochtonen. Kijk, uh, het is heel simpel. Uh, ik vind de radioprogramma's en tv-programma's uh, hartstikke leuk... Maar ik mis afspiegeling met de maatschappij, want ja. uh, kijk, uh, heel veel soorten allochtonen in Nederland uh, zijn er. Dus als er een programma van een uh, paar uren per dag, dat de mensen ook uh, meedoen en zelf zelfregisseuren misschien, dat, uh, dat ze ook... Cultuur, over cultuur, hebben over geschiedenis, over eten, drinken. Ja. over Dat is ook gewoon goed voor de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij. Want veel Nederlanders willen graag ook iets weten over uh, Koerdische cultuur... Iraakse cultuur, Iraanse cultuur, over, over alles, over Afrikanen, over... Als je ja, en je doet, stelt uh, eigenlijk, daar komen ze nu te weinig mee in aanraking. Absoluut, zeker. En, de, en mensen weten niet eens waar bepaalde landen liggen. Of eh, iets over. Iets het weten van bepaalde landen. Dat is toch interessant als je, als je dat kan bieden. En ik vind ook dat het moet bieden. Want kijk, er zijn autochtone autochtonen. Het zijn heel veel Nederland. Die missen bepaalde, bepaalde binding. En daardoor... Ik ga de binding ook versterken, denk ik. Nou, zeker. Ik denk dat, u dat, uh, of dat je dat goed stelt ook. Uh, zou, zou een nieuwe omroep... Uh, nou, een omroep zwart die is er natuurlijk ook voor... om andere geluiden in de samenleving veel meer een podium te geven. Kijkt u daar dan een rijkhalsend naar uit? Uh, ik kijk er wel zeker naar uit. Maar het, het, het, is, het is niet zo populair als, uh, als bijvoorbeeld uh, Radio 1 of Radio 2... of. Ja, dus of, u zegt ook de, de huidige omroepen, de huidige makers... die moeten daar ook meer oog voor hebben. Absoluut, want kijk, laten we eerlijk zijn... de meeste mensen luisteren naar Radio 1, Radio BNR, weet ik veel. Die zijn populaire programma's en die zijn populaire radio's... als je daar veel meer aandacht of op tv-aandacht aan besteedt. Ik weet ook zeker dat heel veel kijkers ook meevinden. Nou, nou de, dankjewel dat u belde. Uh, ik wens u een nou, fijne dag. ochtend alvast. Onderweg naar het dankjewel. werk? Ja, ik wil onderweg naar mijn werk. Nou, succes daarbij in dankjewel. ieder geval. En een fijne ochtend alvast. Dankjewel. Hoi. Waar je laat nog weten, ik mis een leuk programma voor kinderen op de radio. Dit haalt de kinderen weg van sociale media en is beter voor de ogen. Vroeger had je Telekids, de film van oma Willem, meneer Cactus. de BCT-show. Zo'n programma op de radio mis ik het wel eigenlijk een beetje. Bettina zegt, ik ben het niet eens met Piet per ongeluk, zet ik hem aan gaan. is een programma voor... Um voor, voor de nieuwe omroep, negatief geluid. Uh, en ze heeft haar varam lidmaatschap al opgezegd... voor het programma. Dat vind ik jammer om te horen, Bettine. Bel vooral een keer naar de radio, dan kunnen we erover praten. Wat voor verbeteringen jij daarin ziet. Dank jullie wel allemaal voor het reageren. Deze vroege ochtend weer van maandag 19 juli. Morgen zijn we er gewoon weer tussen vier en zes. Dank wel allemaal voor het luisteren. Hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Heb het goed vandaag.